Had een meisje leren kennen in de Burger King En ik was meteen verliefd Na zeven weken trok ze bij me in Maar na de achtste vertrok ze met mijn fiets Laat me, laat me niet alleen En ik zei hey, ho, oh, je krijgt me die cadeau Maar ze was er al met al mijn zooi door. En ik zei wie hey, ik stond erbij en ik keek haar na. De tweede, dat was P.A. van de bakkerij Dat was lief door het eerste gezicht Maar na een koekje was het een bakkelei Ik stapte niet Niet alleen en ik zei Hey, oh, je krijgt me die cadeau Maar ze was er al met al mijn zooi van door En ik zei Wie, ha, ha, doe nou niet zo raar Maar ik stond erbij en ik keek haar naar.